Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Sinds vandaag liggen er meer dan 2000 coronapatiënten in het ziekenhuis. En van hen liggen er 463 op de intensive care. Nu zijn we door de grens van 2000 patiënten heen. 15 dagen geleden gingen we door de grens van 1000 patiënten heen. En dat geeft een beetje een idee van hoe snel het op dit moment stijgt. Vooral op de IC's wordt het steeds drukker, maar je merkt het ook op andere plekken. Drukker op de spoedhuisende hulp. Dat gaat vaak de hele dag en ook s'avonds en s'nachts door. De ziekenhuizen verwachten dat het aantal opnames... in ieder geval blijft stijgen tot eind deze maand. Met het aantal besmettingen gaat het ook vandaag niet de goede kant op. Het zijn er 9.283, ruim 500 meer dan de dag ervoor. Over een paar weken zijn er in Nederland zeven verschillende snelteststraten... zeggen bronnen tegen RTL Nieuws. Waar die straten precies komen is nog niet duidelijk. Met zo'n sneltest weet je soms al binnen een minuut... of je corona hebt of niet. De man die tijdens Nieuwjaarsnacht 2019... rapper Vice doodschoot, moet 20 jaar de cel in. Ook krijgt hij TBS. Veis werd doodgeschoten na een ruzie in een café waar hij samen was met zijn broer. De dader, Silvano M, is ook veroordeeld voor een schietpartij op een automobilist op een afrit van de snelweg A20. Positieve verhalen vanuit de zorg in deze tijden, die horen we graag. En er komt er eentje uit Utrecht. Daar is iemand die al 70 jaar werkt in het ziekenhuis. Zuster Ali begon op haar 17e in het Diakonessehuis en is inmiddels 88 en loopt er nog steeds rond als vrijwilliger. Kwiek als ze nog is. Hier begin ik morgens. En dan zeg ik hier goeiemorgen. En dan heb ik hier een doktertje. Dan zeg ik ook goeiemorgen. Ik krijg een koffie van me. Laatst moest ze vanwege corona noodgedwongen thuisblijven. En dat viel de 88-jarige zuster zwaar. Ze is blij dat ze weer aan de slag is. Want hoe lang wil ze eigenlijk nog doorgaan? Lang gaat je. Ja. Kijk, als je geen zin meer hebt, dan moet je ophouden. Die oude stacherij moet er nodig uit. Vandaag kreeg Ali een dikke bos bloemen en een schuimtaartje voor haar jubileum. En ze blijft dus nog wel even doorwerken. Het weer een mix van wolken en zon, maar het kan ook nog even regenen. Het is 15 tot 19 graden. Morgen in de ochtend droog, maar later opnieuw kans op een bui en maximaal 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gewoond op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Muziek Boulevard. Dit is iets nieuws: de Casper Slide Part 2. Featuring de Platinum Van. En this time we gaan het pakken. Come on y'all Check it out y'all How low can you go Can you go down low All the way to the floor How low can you go Can you bring it to the top Like it never never stops Can you bring it to the top One huh Right foot now Left foot now y'all Cha real smooth Turn it out Cha-cha now, y'all. Think about it's now and then, but I never want to fall again, uh -huh. Kijk Dan gaan we naar en Kelko. En daarmee calmamos de kana. Suélgate met mij, mamma. En ja, no, hij marchaat. Alleen een nootje zitten in Baby, ik ben ti. En eres mij.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 Crying, think I'm slowly sinking. Bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get back, but a backup. I'm Mama says, though, in this big world, it's a mad world. All of my friends, always have fun. You're a bad thing.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 Iedereen is gaan studeren, ergens anders gaan proberen. Stil hier aan de overkant. Geen ik te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Stil is... hier aan de overkant. Het is de hartelijke groet in het beste waar ze zeggen dat het stil is still aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan. Waar je fiets gewoon nog overland De weg kan blijven staan.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 Ja, niet wetend wat er rechts eindigen Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. And tell me, when did the light die? All the same